29 mensen hebben hun wapenlicentie moeten inleveren nadat de politie de vergunning opnieuw heeft bekeken, blijkt uit onderzoek van de NOS. Na een drama in Alfa aan de Rijn zijn alle 70.000 wapenvergunningen tegen het licht gehouden. Een strafblad of psychische problemen konden een reden zijn voor het intrekken van de wapenlicentie.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 Dan nog het weer. Vannacht plaatselijk ligt de vorst. In het zuiden kans op een misbank. In de loop van de ochtend lost de mis op. Morgen een droge dag met veel zon. Het wordt een graad of negen. Na morgen neemt de bewolking toe en neemt de kans op neerslag ook toe. Dit was het RMS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte jammer.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 Jano! Nou, dan blijf ik over. Dat moet al Jan Hebschek wezen. Dat dacht ik wel. Ja. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is EchtJannen. Jannen. Ho, wat origineel. En je kunt inbellen voor het echte Janne radiospel. En voor de stelling in wat er geleuten. Het gratis telefoonnummer is en blijft ook 0800 1121. Ik herhaal 0800 1121. En dan stel ik luid. Het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen in Nederland, hè? Precies, ja. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ga jij geregisseerd huilie huilie zitten doen bij de nos dat je racistisch bent behandeld door ja. Maar zeg je een paar dagen later dat ja. geen racist is, zoals Edgar David, dan ben je een ontzettende zwarte Johan. Laten we nog even kijken wie deze week ja. nog meer echte Jan of Johan is geweest, Jan! Echte Jan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, uh, dit gaat pijn doen. Tenminste, bij mij wel. Uh, daar komt hij, Mark Rutte. Er zijn uh, groepen die wat meer dalen, er zijn ook groepen die iets minder dalen. Je ziet wel dat het redelijk gespreid is over de verschillende inkomensgroepen. Man, man, man, man, man, wat waren we toch fan, fan bij uh, Echte Jan of van uh, Mark Rutte? En de VVD eindelijk, eindelijk een jonge liberaal aan het bewind. Geen gezeik met de oude CDA's. Geen gedoe nee. met de Sociaaldemocraten. Eigenlijk. Eindelijk en en... Maar het begint af te brokkelen. Ja. Dit kabinet is aan het nivelleren, dames en heren. De hogere inkomens zijn de dupe van de bezuinigingen. De lage inkomens gaan erop vooruit. Terwijl we verdomme al de meeste belasting betalen. Je bent van de VVD. Maar je lijkt wel een socialist, Rutte. Dus... Zo. Ja, dit komt niet de eerste keer. Eerste keer. eerste keer, een echt jouw... is een onwijzen. Ja. Gesproken over heb ik er nog eentje. Geertje Wilders! Als we zo extra zouden moeten bezuinigen, dat daar een hele grote bak geld ligt. en Die heet Ontwikkelingshulp. Nou, nah. Geert waarschuwt het kabinet weer eens een keer. En dit keer doet hij dat de VVD en het CDA spelen met vuur. Met vuur! Met vuur! En hij wil die onzin uitgaven, wil die schrappen. Niks meer naar de negertjes, alles weer. Nou, het is eigenlijk... Zo vermoeiend te dreigen, het gedoe. We kennen ja. het nou toch wel, ja. Jezus, man. Echt, wat een onvoorstelbare, Johan, die man. Ja, trek die stekker er dan ja, uit. Haal, ja, schiet op de op, dan gaan we dikke. verkiezingen doen. Ah, een meisje, en wel een heel leuk meisje. Een wetenschappelijk meisje, ook. Als je bijvoorbeeld een deelnemer eruit gooit, die, die iets doet waarvan je denkt dat past niet bij het patroon. Dus dan, dan redeneer je dus heel erg naar jezelf toe. Ja, de lieve schat nog steeds zelf wetenschapper. Deed nep wetenschapper met Diederik Tabel Deed onderzoek naar hufterig vleesetersgedrag. Maar het resultaat kwam uit Diederik's dikke duim. En een vrouwtje Vonk ja, die vergat de resultaten te checken. Want de uitkomst ja, die kwam haar als vleeshater wel erg goed uit. En die krijgt alleen een berisping, moet je horen. He, dan, ga je dus, dan ga je dus als zogenaamde pseudo-wetenschapper met, met die, die kan van je de Kun je er nog kwaad van maken? En, je kan me er nog, nog kwaad van, van maken. Een berisping. Een berisping. Is onder de oh, de, de, de soort, een berisping. Een berisping. Een berisping. Nee. Uh, een berisping. Een berisping. Een berisping. Een berisping. Een berisping. Een berisping. Een berisping. Een berisping. Een berisping. Een berisping. Een berisping. Een Echt wel. Uh, ten slotte alweer, geloof ik. Ivo opstelt. Ivo. Ja, opstelt. Een ja, Grote overlast is Grote in het, over... het verkeer in woonwerken en al dat soort zaken. Die zegt ongelooflijk. Okay. Okay. Nou, Ivo was lekker bezig. Die was lekker bezig. 130 km per uur overal mochten we gaan. Wow. En nu komt er weer het ontzettend in de bak gezeur ja. de verkeersboetes gaan hem What the fuck is klein dat klein toetertje. 350 eurotjes achteruit Jan Niet te geloven in. Oh. maar er is toch niet te geloven dat die man die We gaan het allemaal aanpakken en we ja. gaan de boeven pakken en dan, nou, en dan krijgen Ik we... zou bijna zeggen ja? Ga eens boeven vangen Jan. Dat ego. dacht ik wel Johan dat je er bent ongelooflijk Jan Johan Of Johan echte Jan of Johan echte Jan of Johan echte Jan of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, de een is net hoofdredacteur geworden van de quote. En de ander was hoofdredacteur van De Jackie. Allebei zijn ze ooit, oh schande, oh schande, voor goal dikker uitgemaakt. En dit alleen maar vanwege een gedeelde voorkeur voor grijzende strafpleiters. We willen maar zeggen: de dames weten wat er te koop is in de wereld. Welkom aan onze gasten van vanavond: Femmetje de Wind en de Mirjam van den Broeken. En ben welkom, welkom. De dames. dames. Hallo. Dankjewel. Dankjewel. Ja, uh, jullie vragen misschien af: wat doen wij hier? En de ja. luisteraar denkt: wat doen ja. zij daar? Nou, deze dames helpen ons. Echt op weg. Jan, ja, pak hem eens. Nee, niks geven. ervan. We gaan gewoon beginnen met de actualiteit. Ja, maar we moeten nog even leggen, daar hoef we een boek beginnen. No. Ja, nee, maar dat Heb dan, ik dat dan, voorzichtig dan, verstopt in het verloop van de uitzending? Ja, nee, maar dan weten ze wel... Ik bouw wel. het op, die spanning. Ja, nee. Goed. Ja. Uh, de dames okay, hebben, een een hebben een boek geschreven. geschreven. En, en Wat, wat willen, willen? Ja, vrouwen? Ja, vrouwen. Wat wil de vrouw? En dat is dus een gids, pas op, want het is ja. heel ingewikkeld. Voor mannen. Precies. Dus als dus, wij eindelijk weten wat vrouwen willen, zodat wij als liefdespanters niet zijn... En eindelijk, hoe belangrijk is dat? We nou, dat alles bepalend. Alles bepalend. Ja. Ja, ja. Dat we eindelijk... Ja. Alles ja. bepalend. Alles bepalend. Eindelijk weten we hoe we met die konijnen om moeten gaan. Ja, nou, hoe... Ho, en dat het is toch. het enige wat we willen in dit leven nu waar. Ja. Maar... Eerst... Dag, Dames, uh, goedenavond. Welkom bij Echte Zo <laughs> <Sorry>. hé. <laughs> ja, jullie zijn het. Uh, dames, de, de, de helft... Ja, ja, dit wordt natuurlijk... We hebben eigenlijk nog nooit twee gasten gehad. Dus hoe gaan we dat doen? Hoe, hoe doen we dat? Wanneer Knijpen jullie elkaar gewoon in de arm als je wat wil zeggen? Of zoiets? Ja, of steek je vinger op. Of ja, oh, je we zeggen wat? Ja, nee, precies. Ja. Nou, de helft van de Nederlanders die namelijk dat het kabinet in 2013 ja, er al niet meer is. Uh, ja, uit de peiling van Maurice de Hond, dus er zal wel weinig van waar zijn. Maar in ieder geval, wat denk je? Gaat, gaat Rutte het redden? Nou, ik twijfel het ook. En ik denk dat uh, die hele situatie met Wilders, is natuurlijk ook niet uh, heel erg... Uh, Gunstig, gedoog uh, toestanden. Gewenst. Ja. Gewenst. Oh, gewenst. Gewenst. Wat is gewenst? Gunstig. Niet, niet, gunstig, niet, gunstig. niet gewenst ja, en nee. niet gunstig. Nee, ja, nee. nee maar dus uh, die dus... gaat u nu redden en, uh, uh, en heb jij ook een mening? <laughs> nee, ik schaar me altijd helemaal achter Mirjam. Oh, oh, dat is intelligente lekker. antwoorden geven. Ja, is dat wel handig als je twee vrouwen uitnodigt dat je uiteindelijk één hebt? Dat <laughs> ja. is wel aardig. <laughs> uh, uh, uh, Wat nou, Jan? Dat is toch eens aardig? Je bent, oh, ik was ja, één minuut bezig en ik ben al uh, neergeschoten. Maar fit. dit is een uh, soort hofmakerij, zult, oh, is, ja. ja. oh, oh, ja. is dat, nou hè? Ja, ja. Oh, Dit is hofmakerij. Eigenlijk zien ze die perenvouwen. Iemand, iemand, perenvouwen de pheromone hier door de ruimte nu. Nou, en niet alleen de pheromone kan je vertellen als het wel. Nou. kan de shampoo lopen? Ja, ja, inderdaad. Maar eventjes nog een vraag aan de hoofdredacteur van Quote. Want die heeft daar verstand van. Het IMF gaat 600 miljoen u miljard Miljart euro, euro. Uh, ja. lenen aan Italië. Italië. Ja. Is dat wel verstandig? Um, ja, wat moet je anders? Jezus, wat een korte antwoord. Natuurlijk nee, is dat verstandig. Ah, vind je wel, Kijk, wat is het verstandig? Uh, nou, ja, ik bedoel, als Italië uit de euro gaat, dan hebben we echt grote problemen. Oh. oh. Dus, ja, waar, dan, ja. Nou ja, waarom? Want, ja. Nou ja, omdat dan, dan, dan blijft die euro niet bestaan. Nee, begrijpelijk. Maar Italië <laughs> kan je er wel bij houden. En die kan net zo goed weg. Alleen, um, maar moet het IMF zich daarmee gaan bemoeien? Ja, tuurlijk. Nou, dat lijkt me ook wel goed Ja, voor, ja. Het is En een trouwens, wereld, kijk, niet uh, wel ze nou geld gaan bijdrukken of zo. Maar ik bedoel, het is toch gewoon... Ze uh, gaan geen geld bijdrukken. Er komt geen inflatie. Ik vind het hartstikke goed. Nee, maar is het niet zo dat gewoon Europa dit moet oplossen? Nou ja, maar kijk, de, hele heeft regels... te maken. de hele wereld heeft hiermee te maken. zeg of... De hele wereld heeft hiermee te maken. Dat is wel zo, maar wij hebben dit veroorzaakt... door geen goede regels te spreken. Nee, maar dit is dus spreken. typisch. Waarom gaat de Europa het niet oplossen? Omdat ze dus zelf ook de puinhoop hebben gemaakt. Bedoel, ja, ja, dus nu moet weer iemand anders ingrijpen om ons helpen. Eigenlijk weer... en... zijn wij een derde wereldcontinent... dat ook gericht moet worden door het IMF, Jan. Zo erg is het geworden. Maar... Nou ja, het probleem is natuurlijk ook dat je alleen een monetaire unie hebt... en geen politieke unie, waardoor er gewoon niet genoeg slagkracht is. Tuurlijk, daar begint het probleem. Maar moet Amerika mee betalen dat wij hier een stel zelfs, zelfs sufkut aan het bewind hebben... die zegt, nou kom er allemaal maar bij, en zoek het maar uit... met je begrotingstekort of niet, en we zien wel weer verder... en oh grutjes, jullie werken niet, nou ja, dan doen wij het wel... En, dat, ja, maar, wacht, dus we, waar, waar, maar moet die Jenk daar voorop draaien? Ja, nee, nee. maar ik bedoel, kunnen we kunnen wel heel zo... Wat vind ik je meer ik ja. ja, en waarom zit het je zo dwars? Ja, wat is het probleem, man? Nou, <laughs> nou dat <laughs> ik begrijp ik eigenlijk uitleggen. wel, want ik bedoel, wij draaien natuurlijk ook voorop. Ja, ja. ja. nee, toch? maar begrijp je dat uh, het, het, het, het, het potje wordt gevuld door van alles en iedereen? Maar ja. wij hebben toch zelf die, in Europa die, die situatie gecreëerd? Ja, oké, okay, maar stel dat zij... Dat zij dus, we lossen het dus niet op. We hebben het gecreëerd en we lossen het niet zelf op. Niemand doet toch iets? Nee. Iedereen loopt om de hete brei heen. Zo is het ook, het is ongelooflijk. Nou. En hebben we nu kunnen... Mark Rutte als premier, waren jullie ook blij toen hij aan de wind kwam? Ja, eigenlijk wel, maar... En nu? Hoe staat het er, meer... er nu voor? Ja. Nou. <laughs> uh, wat is er niet echt? Wat ja, we... nou, ik kan... wil heel graag met Mark Rutte... Hardcore nog een keer met hem lepelen, dus maar elke keer met lepelen. Oh, wat wil ik nu gaan zeggen? Hardcore lepelen. Dat jij ook achteren zeker, of niet. Wat? Jij wilt achterop, dan op de brommer, zeg maar. <laughs> ja, de brommer. Wacht eventjes, Maar misschien ja. <laughs> of, ik niet <ik, laughs> meer op te Hardcore me, lepelen op de brommer. Dat nee, moet nou, je even Als je brommer voorop, achterop zit, weet je wel? Dat is of je achter ligt, zeg maar, of voor ligt. Dat je dus. Maar als je dus hardcore wil lepelen met iemand, dan weer gewoon met hem naar bed. Nee hoor, nee. Nee, juist nee. nee, niet. Een beetje knuffelen, want hij heeft een beho behoefte aan liefde. Oh, je knuffelen, knuffelen. knuffelen met Mark Rutte? Hij ja, heeft een enorm heeft die man. Ja. ja. Ik denk dat Mark Rutte gewoon een keer van uh, verretje getet moet in plaats van knuffelen hoor. Nou ja, misschien doet hij dat ook wel. Nou oh ja, je weet ook maar nooit. Hey, maar. Um... zou wel helpen. Die, dat, zeg je, dat zeg je eigenlijk met hetzelfde van een man, hè, Maar die zou een goede beurt moeten hebben. Ja, nee, eigenlijk <laughs> en zeg en je dat nooit. Hey. Dat zeg je meestal van, en nu, van die vrouwen. Ja. Dan, he, die dan, dan nu een beetje gaan naar kijken. Die ja. zou een goede ja. beurt moeten hebben. Ja, maar Rutte, die zou een goede burt <laughs> moet moeten hebben. En wie zou dat op kunnen doen dan? Zijn jullie vrij cel? Nee. Eén van jullie. Helemaal hey. niemand. Nee. Nou, maakt toch wel uit trouwens. Vrouwen Denk tegenwoordig gaan zeggen. allemaal vreemd. Uh, Vooral hoogopgeleide vrouwen. Ja, precies. En dat zijn jullie? Toch? Ja, dat toch. Ja, zien jullie uh, Stel nou dat je eens uh, even lekker in, uh, te diep in het Martini-draadje hebt uh, gekeken. Zou Mark Rutte een kans maken als partner uh, voor de Amazone zit? Natuurlijk. Ja, ja, want is toch één nummer. Een enorme was. Oh, <laughs> nee, ja, dat is. Gewoon, was. Dat is uh... Nee, maar jij bent een jij bent cynisch, Maar jij meent het echt, hè? Nee, nee, maar ik chargeer een beetje. Ja, ja, chargeer, ja maar hij is toch een man met macht? Dat vinden vrouwen Jan. leuk. Ja, nou, okay. Het is wel een intelligent mens en uh, heel geïnteresseerd. Ik heb een keer tegenover hem gezeten uh, tijdens een etentje... en ik heb een heel uh, vermakelijke avond gehad. Ja, maar dan. ik had het nou net niet over een gesprekje. Ik had het over uh, lang de la <tie> Nou ja, dat komt dan, als dat gesprek goed is, dan komt er rest is dat ja, ja. Dat dat Zo zien. Is dat zo? We komen dan bij bijna op het antwerp. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar is dat zo? Ik bedoel, ik kan lullen als Brugman, maar ik weet dan niet of ik... Ik denk niet dat heel steamy wordt met Mark... Nee, maar ik weet niet het hoe het uh, met deze Jan uh, dan heel steamy wordt als hij alleen maar blijft lullen. Dus wat dat betreft. <lacht> ja, ik, we hebben het zo al gewaarschuwd. Ik, ik ben slecht met vrouwen die gelijk beginnen met. met, met, met ja, ik ben er slecht in. Ja. Nee, maar ik bedoel, om heel, heel veel te praten tegen vrouwen wil niet. Betekent dat je er ook gaat voor je winnen? Snap dat je? is waar. Dus dat je met haar in bed belandt. Maar, maar is er wel een soort correlatie? Want dan zou je dan een soort van druk konijn in bed moeten zijn. Ook. Nee, dat is helemaal niet waar. Oh. Maar ik laat alleen maar zien hoe onzeker wordt. Hoe rap je tongen gaan. met. We praat met een jier die tonkje, die tonks, die die Ja, En daar gaan die vrouwen van. Oh. <laughs> Niet? Nou, zo. stop ik er ook mee. Wij <laughs> nou, ja. eh, eh, ja, leren hier ook nog wel. Ja, James, James Worthy van de radio. Komt ja. dan wel goed. Ja, het... James Worthy van de hey, radio. Eh, over die verkiezingen. Ja, morgen in Egypte heb je verkiezingen. Ja. Ik bedoel, nou, laten we het ook overhouden over het land, over de VVD. Maar morgen heb je dus uh, in Egypte verkiezingen. En er waren nu ook verkiezingen in Marokko en de islamisten... Uh, hebben daar gewonnen. In uh, Egypte gaat waarschijnlijk de uh, het broederschap, broederschap binnen. Ja. Uh, in Libië, hoezee uh, de revolutie, uh, is de sharia uh, be be be bepalend geworden. Uh, Tunesië ook nog. Nou, daar, daar gaat het nog wel een beetje aardig. Die Arabische lente, daar zijn we mooi ingetrapt met z'n allen. Hè? Ja, Zo, nou, een Arabische herfst geworden. Nou. Ja. ja, Het is af en toe uh, uh, handig dat je dan uh, wat zegt. Ja, maar wij wilden dat je ja, wordt, je, William, je je hebt, wat zeggen, Trouwens, Mirjam zei ook wat. Maar jij let niet op. Je, je luistert jij gewoon bent een man, hij, Elke keer als er een vrouw in de studio zit, hij heeft hij binnen tien minuten ruzie. Het is onvoorstelbaar. En je, alleen maar omdat je iets onharig gezegd hebt over hem in bed. Nee, maar ik bedoel... Ik, niet tegen. Maar, oké, okay, mogen er dan iets over zeggen? Ja, graag. Ja, nee, omdat ik denk namelijk... Ik vind het heel sneu eigenlijk. Al die mensen die zijn het hele tijd dat plein, hebben ze daar bezet gehouden. En nou, de enige die in dat land een beetje georganiseerd zijn... dat zijn die moslimbroeders. En die hebben nu, zeg maar, die trekken profijt... van, van al die uh, twitterende, protesterende mensen. Maar ja, ik, dan denk ik... Nee, en straks mogen ze natuurlijk niet met dat plein niet op, want dan schieten ze dus allemaal neer. Ja, nee, want jij denkt dus ook dat, dat inderdaad dat, dat de, de, zeg maar de liberale de Egyptenaar, die graag bevrijd wilden worden om een leuk een nieuwe democratische Egypte op te richten. Nieuw die, die, toch? Die, die, die wordt eigenlijk als het ware nu bedankt voor de moeite ja, door de moslimbroederschap. Die zich daar eventjes ja. voor sorteren... en uh, daarmee met uh, buiten vandoor gaan. Zie dat vind ik dus een heel goed standpunt. Maar ik maar denk maar de, dat het zo is. In Nederland werd, uh, uh, vooral bij, bij, bij ideologische partijen als GroenLinks, nou, werd dit gevierd van de ja, Arabische lente, jongens. zijn dus, uh, en daar het is daar van straks hartstikke leuke en mensenrechten en, en, en vrouwen zonder bikinis. hoofddoeken. En bikinis maar in principe was, en vrije dat seks. was dat natuurlijk ook wel, denk ik, waar het om te doen was. Alleen het probleem is dat die mensen dus natuurlijk nooit echt in een democratie hebben geleefd. Dus ook eigenlijk zich niet op die manier kunnen organiseren. Dus ze, zou, ze hebben eigenlijk nog niet de middelen om dat te doen. En die en die Arabische, nou ja, die, die moslimbroeders, die hebben die zijn dus in ieder geval wel georganiseerd. Dus dat, dus dat is niet een geval. Maar ja, waar staan we dan om te juichen? Ja, we stonden te juichen om de, om de hoop op iets beters. Maar goed, zij zijn het. Dus het is een aan. tegenvaller, Jan. Zo is het. Nou, dan kan je wel stellen, ja. Maar ja. Wat dat niet. Hé, hey, En uh, jullie twitteren allebei? Hoe op dat? Nou, ik, ik niet. Ik, ik twitter omdat ik ineens 700 volgers heb. Dus ik denk, ik moet ze iets bieden. Maar het is niet zo dat ik van mezelf al uh, een driftige twitteraar ben. Oh. oh. Nee, maar er, is, er is een jongetje opgepakt, die heeft een dreigtweet gezet. En ik begin zo langzamerhand me af te vragen of, of, of je dat soort kinderen nog moet oppakken. Nou ja. Er zal er maar eentje tussen zitten die inderdaad gedreigd wordt. Maar dat lijkt me wel relevant. In het, uh, in het ja, ik vind 30 mensen dat. Dat vind ik op zich wel relevant dat je zo iemand oppakt. Ja, ja precies, met vijftien... En, uh, dan, dan valt dat... Precies, met, met als je zegt zeg één of, iets, of, of zo, dan... Uh... Nee, maar ik, ik... Ik ga mijn kat Leo neerknallen. Nee, maar ik denk dat zo'n jongen dat ook normaal in de brug was gaan zetten. En dat doet hij nou dan op Twitter. Is, is dat dan de reden om zo'n zo kind op te pakken? Ja. Nou, hartstikke mooi. Dat vind ik wel. Fem en meer, mag ik dat al zeggen? Ja, zeker. Fem en meer. We praten straks met jullie verder. Ja, waarom niet? En Dan gaan we echt los. En dan gaan we dan hebben we dat gezegd over die actualiteiten gehad. En dan gaan we het Ik En een glas champagne krijgen. Ja, ja. Dat doe ik wel. Dan staat jij. Ja, ja. Heb ik iets te doen namelijk? Het gaat Er komt een hartstikke leuke rubriek nu. De blaadjes vallen van de bomen, de wind is guur, de grond is nat. Het is tijd voor een opwarmertje. Het is tijd voor La Vie Jan Roos. Ik weet nog heel goed dat ik s'nachts naar bed ging met het idee dat Jobco hen onze premier zou worden. Maar toen ik wakker werd, bleek toch Mark Rutte de winnaar te zijn. Euforisch was ik. Eindelijk een jonge liberaal aan de macht. Eindelijk geen grijze CDA of sociaaldemocraat die ons hun ideale wereld ging opdringen. Nee, een jonge kerel die gelooft dat mensen hun eigen broek moeten ophouden. Dat de overheid zich niet overal mee moet bemoeien. En dat vrijheid alleen maar door het wetboek begrensd kan worden. Mijn blijheid is verdwenen. Mark Rutte heeft dit weekend op een VVD-congres gezegd... dat zijn partij op het punt van abortus en euthanasie geen stap terug zal doen. Pardon? Ik stemde op een frisse jonge kerel, zodat er eindelijk geen stappen vooruit gezet kon worden. Stappen als het schrappen van godlastering, weigerambtenaren en een verbod op zondagswinkelen. Ik stemde op Rutte omdat ik vooruitgang wilde. En het enige waar ik nu blij mee mag zijn, is dat we niet achteruit gaan op het gebied van abortus en euthanasie. Zo de ik er even gauw op. En dan alleen maar zielig kijken en met een trillip zeggen dat je het ook niet leuk vindt dat je gegijzeld wordt door de PVV en de SGP. Pleur op! Fundamentalistische christenen met een wereldbeeld van een mol en een club met een politiek leider die je de hele tijd zit te fucken om zijn kwade blanke achterban te pleasen. Daar laat je je dan toch niet door gijzelen. Dan zeg je luister eens, ik ben een liberaal, dus zoek het even lekker uit met je vrijheidsberovende onzin. Er hebben bijna 2 miljoen mensen op mij gestemd. Die mag ik niet teleurstellen. Ik sta voor iets. Nou inderdaad, Mark Rutte staat voor iets. Voor lul. Een schitterende, genuanceerde mening van onze vriend Roos al hier. Nou, dat was lang niet slecht. Nee. Uh, Mirjam is blond en Femmetje is donker. De een is preuts, de ander is wild. Deze tekst uh, komt niet van mij, dus als de, als de wilde straks uh, op wil staan... Gemaakt uit jullie boekje. Ja, dat is waar dat is, dat is Ze zijn geleden. allebei overblindend, ze zijn uh, dikke vriendinnen... en ze schrijven samen zelf hun boeken op het relationele vak... Een paar jaar geleden verscheen Wat wil de man? Nou, daar zijn wij niet zo heel erg geïnteresseerd in, Jan. Nee, dat weten uh, we trouwens al. Een boek over, uh, over mannen voor vrouwen. Nou, lekker belangrijk. Maar nu, de aanstaande bestseller, <laughs> Wat wil de vrouw? Een handleiding <laughs> ja. over vrouwen voor mannen. eindelijk, dus eindelijk, eindelijk, eindelijk weten we waar we al die tijd naar verlangen. Want ik snap geen reet van nee, de vrouw. Maar, ik moet dat zeggen, de vrouw ook niet van mij, overigens. Over mannen gesproken toch even. Toch even een klein testje, of jullie echt een beetje weten waar je het over hebt. We hebben een aantal meer keuzevragen opgesteld. Hé, hey, dat is leuk. Ja. Uh, even, even vlug, even snel, hè? Gewoon, ja, even een ja, beetje in de Wat doen mannen het liefst in hun vrije tijd? A. Niets. B. Seks hebben of C. Een klusje in of rond het huis? Mooie vraag, hoor. B. Nee, fout. A. Alle drie. Niets? Niets. Dat Niets. vinden wij, dat is onze favoriete hobby. Juist. Ja, maar dat belangrijker dacht ik. Ja. dan seks. Ja. Want jullie denken dat wij alleen maar bezig zijn met seks? Nou, nee. vergeet nee. maar. Nee, dat denkt Mirjam. Oh, en jij denkt, wat, waar zijn wij? Ik dacht alle drie. Alle drie? Eigenlijk doen wij het liefst de hele dag niets. Nou ja, niets zijn... en dan als hoogtepunt van de dag. Seks en dan weer niets. Dan Om te na te genieten van dat ja. hoogtepunt. En nou, het komt aardig in de richting. Ja. Die richt je je redelijk uit. En dan gaan jullie wel een schuttingverf of iets. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. nee. nee. Als het even niet hoeft, Wij zijn die leeuw, die de hele dag ligt luieren, inderdaad. En dan ja. even in een... Ja, wolk van activiteit. Ja. Een dier pakt ja. op ja. Ja. En dan weer in ja. ja. slaap valt. Dat zijn wij. Ja. Ja. Wij, ja. wij nemen dan, wij de, wij nemen dan we liggen de hele dag liggen we op die bank erop. <lacht> en dan nemen we een broodje filet Amerikaan. En dan proeven we een rauw vlees. <lacht> en dan zijn we klaar voor die seks. Tenminste, dat is de pik. Zoiets. Nou ja, ja we Waarom ruimen mannen nooit iets op? A. A. We vinden rommel gezellig. Nou. B. We zien de rommel compleet over het hoofd. Precies. Of C. We wachten tot jullie het gaan doen. C heel goed. Ja, ja, ja dat is ja, ja, ja, dus heel goed. Ja, klopt gedaan. Ja. Wat is dit leuk? Dat zeg. Ze in. <laughs> is zo'n test. <laughs> ik heb er ook uren <laughs> ja. aan. Dat is weer een leuk forsoe, ja, joh. Gaan we ook redacteur de... worden van een blaadje. Ja, zou ik moeten proberen een keer. Als een man met het pistool, <laughs> ja, pistool op zijn hoofd, luister nou, Jan. Als een man met het pistool op zijn hoofd moet kiezen, wat doet hij dan het liefst of het minst? Nou ja, A knuffelen, B stofzuigen, C een goed gesprek voeren. Als, je, als de dingen die wij... Dus je, jij snapt dit niet. Hij vindt het alle drie nee, niet nee, erg Nee, maar je leuk, was ook maar... een beetje onduidelijk in je vraagstelling. Ik zal vraag nog een Het liefst keer. als je met een pistool of zo... Nee, nee, als, je, als, wij, als wij echt moeten kiezen uit deze drie gruwelijke dingen... Oh, een beetje elkaar Oh ja, stofzuigen, knuffelen of... Of, of een goed gesprek voeren. Wat vinden we dan het minst erg nog eigenlijk? Het minst erg? Ja. Stofzuigen? Nee. Ja, nou, ja. Dat had ik wel een Ja, de ja. ja knuffelen. Ja. Nee, stofzuigen ik. Iets doen. Iets doen. Knuffelen. Jongens, mag ik jullie helpen herinneren dat jullie in boek hebben geschreven... Ja, dat je expert. precies weet wat de man wil? Ja. Nou, we hebben inderdaad wel gecoverd dat mannen over het algemeen niet zo'n fan zijn van knuffelen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Tenzij het tot seks kan leiden. Of ja. tenzij het met mijn moeder is of met mijn oma. Maar knuffelen, ja, dan gaat je het niet gewoon met de vrouw doen. Dan <laughs> ben helemaal gek geworden. Nee, het klappen van het vlees. En anders niet. Oh, sorry. Wat was het antwoord? Geen idee. Eerlijk gezegd. Stofzuigen. Ja, stofzuigen. Nou, ik zou je vertellen... vertellen Um, ik, ik ik kies dan de, toch uh, voor knuffelen? Ja? Nee, maar het minst erg. Hè? Dus je knuffelt Zie je nou? toch liever. Toch dan een kantje ja? aan. Ja. <laughs> ja, dus jij knuffelt, jij knuffelt liever dan dat je de stofzuigt of een goed gesprek voert. Nou, een goed gesprek met, de, met, uh, met een vrouw was het, hè? Ja, ja. ja, ja, okay. ja, ja, ja, ja, ja. Stof, stofzuiger met een vrouw. <laughs> Laatste vraag. Uh, in, in bed heeft een man de voorkeur voor A. Een vrouw die erbij ligt als dus een zak aardappelen... en zachtjes huilt als ze is klaargekomen. A. B. B. Een voedoedol die met haar ogen rolt... het behang van de muren krijst... ons vervuilde smeerlap uitmaakt... en Mierlop. ons gezicht spuugt. Of C. Een vrouw die zo opgewonden raakt... dat ze een knalrood gezicht krijgt... geen zinnig woord meer kan uitbrengen... en alleen maar vraagt om meer. Of D. Eentje die in slaap valt. Ja. Deze moet meer hem antwoorden. Dus ik heb hebben geen idee. Ja, Fantastisch. Dus dat klopt inderdaad. Nou, hartstikke goed. Nou, uh, Wat stellen we vast, Jan? Ik ben even kijken wat C is. Oh, ja, oh. Dat, ik las het net voor. Hoor anders. Ja, nee, dat is waar. Maar ja, ja ik... Uh Hartstikke goed, zeg. Dat e <fumi> is goed antwoord. Ja, een vrouw die zo knallen. Hartstikke goed. Hé, hey, um, dit gaat allemaal over seks? Nee, helemaal niet. Het gaat over... Net ging het nog over dus stofzuigen. Dus stofzuigen, ja. rommel maken. Het ging jij over... hebt alleen seks gehoord. Dat ja. is typisch mannen. Luister, dit gaat allemaal over seks. Uiteindelijk gaat het allemaal... Jan. Wat denk jij, als jij het woord stofzuigen hoort, wat denk je dan aan? Stofzuigen. Nee, dat nou... Okay. Goed, Goed. Uh, waar waren we? Nou, we gaan eventjes... Uh, uh, uh, wat moet de man weten van de vrouw? Wacht nou even. Wat? Ja. Ja, wat, wat ja. Ja, Heb zo... je nog meer van die testen? <laughs> nee. godverdomme. Like, like, like, like, God de... Ik vond het wel doen Ja, wij wel leuk. leuk. Ja, maar wat kunnen we eigenlijk winnen? Nou, ja, jezus. Onze eeuwige bewondering. Een meet-and-greet met de hoofdredacteur van Playboy. Een date met een, met een knappe jonge radiomaker. voor de centerfold. Een beest. Een ja, een ja, sorry. Hebben jullie zelf nou de ideale man gevonden? Eigenlijk, inmiddels. Nou, ik komt wel heel dichtbij, ja. ja. aan. Waar, waar voldoet hij aan? Dat weet ik. Wacht. <lacht> Jan. <lacht> ik heb het gelezen nou. Ja, nee, maar het is wel aardig dat ze af en toe iets zeggen. Ja, oké, okay, doe maar. Ja, nou, maar oh. ja. waar, waar voldoet hij dan aan? <lacht> nou ja, aan, uh, aan, aan, wat ik, aan, aan wat ik fijn vind uh, aan mannen. Dus hij is, ja. uh, hij is knap, hij ruikt lekker, hij Ook. is grappig, hij Ook. is geïnteresseerd, hij is enthousiast. Hij is ambitieus. Hij ah, is getrouwd. een homo. Nee. Getrouwd? Dit is een echte man. Ook niet. Uh, ja, wel een echte man, niet getrouwd. <laughs> een man die lekker ruikt. Ik vertrouw ze voor geen meter. <laughs> nee, He? maar niet uh, naar parfum, gewoon. Oh, lekker, nou, van, gewoon ga, lekker dierlijk. Oh, okay. Ja, nee, maar dat. nee, maar een man die lekker ruikt met zo'n met zo'n met zo'n met zo'n met zo, uh, met zo'n luchtjes, zo'n van lucht. Je wilt gewoon lekker een beetje naar vers ja. weten. Nou, gewoon van zichzelf. Als je s morgens naast een bak wordt, dan ruikt die onwijs lekker. En beschrijf die geur dan eens even. Ja. Nou, jezus. Um. Sandalwood? <laughs> Nou, meer bergamot, denk ik. Bergamotje. Ber Ber <coughs> met een van citrus in de topnoots. En ja, wat musk. En ja, wat musk. Oeh, bergen met musk. Maar je hebt dus een man die ruikt naar een bergamot. En, en dat is dan de, de geur. Ja, ik weet het niet hoor. Ik, ik, ik snap er ook gewoon wel hier gelijk op. Nou, waar ruikt jouw allemaal naar? Niet naar een bergmot, maar, uh, maar. Ja, wat de fuck is dit? Dit is toch belachelijk? Maar, uh, ja, mijn man ruikt zo lekker. Oh ja, ja. Hoe, waar ruikt hij daarna? Naar een bergmarmot. Nou, helemaal goed. Uh, ja. Op, ja. goed. Ja. Uh, jongen, hoe euh... ziet hij eruit? <lacht> hij <lacht> lijkt uh, ja, het is een beetje de, de, de stoere versie van Jude Law. Ja, so. oh fuck. <lacht> ja, weet, weet, ja, ja, ik durf <lacht> niks meer te zeggen. Is dat een knappe man? Jude ja, Law? Een hele een beetje, beetje verwijfd Waarom <lacht> Daarom zeg de mannelijke versie oh, ja, ja. van Jude Law. Oh, je zegt een knappe man, ik zie het al. Ja. Oh. En heb jij ook een knappe man, Femmetje? Ja, hoe weet je dat hij knap is? Nou, Jude Law nee, je nou, dat je is... Schaam, nou, dat is een ja. beetje een wijvig type, dus als je daar een mannelijk iets van maakt, is hij een beetje een knappe man. Ja. En hoe ziet die voor jou eruit? Heb je daar ook een. Uh, <lacht> heb, je, heb je ook, <lacht> ook een. Ja hoor, we waren al voorbij die Bergmot. Je moet nou even. Uh, <lacht> je blijft in de Bergmot. Wacht hoor. Ik vast in de, de Bergmot gaan. Verman is een, is, een, is een mannelijke vorm van Jude Law. En wat voor man heb jij? Het is gewoon een man. Gewoon een man. Nee, ja. die lijkt. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Hij lijkt gewoon op zichzelf. Ja, ja hij lijkt wel vooral op zichzelf. Ah, maar dat vind ik wel is, leuk hè. Of je lijkt hij. Hey, nou, ik zou je vertellen op wie die lijkt. Hij lijkt <laughs> op zichzelf. Man, hey, man, Wat een Maar hij is wel een Dr. Dreamy. Een Dr.? Wat is, het, is, het, wat is het, ja. een Dr. Dreamy? Hij ja, ja, is Dr. Dreamy. Wat ja, is dat? Wij zijn mannen, wij doen dit soort gesprekken niet. Wij zeggen, al lekker neuken. Maar Dr. Dreamy ja, ja, is toch uit IR? Normaal niet. Ik geloof het. Zeg je dat niet? Nooit er anderen bij zijn. Oh, Oké. Okay. Oh, ja. Maar Dr. Dreamy is, de, is dan... Uh, dat doch... is heel sexy, ja. Maar is hij dokter? En hij is dokter. Een ja. beetje lang haar en zo. en Of, of dat niet? Maar meer... Jan Veen met een witte jas. Kom op, nou eventjes. Hey, maar Dr. Dreamy is, is een ja. Zo ja. beetje zo'n ja, moeilijke andere. kijkende man... Die met, met, met met je morsig haar. Die, die ook telkens maar net weer niet met zijn vrouw wil. En dan weer wel en toch weer niet. Het is een onwijs irritante zak, eigenlijk. Dr. Dreamy. Maar wacht even, Dr. Dreamy... Ja, oké, met krijgen Dreamy, dat. Nee, maar volgens mij heb jij het over iemand anders. Weet je nou ook alweer, die serie? Ja. Jezus jongens, gaan we gaan het even <laughs> over series hebben. We het is niet de uitzending van hebben. de COC, <laughs> hou eens even op. <laughs> <laughs> we gaan even lekker over series. Nou, mij is de World Nou, daar was ook wat in. Ja, nou, Lekker belangrijk, kom op. Nou, we gaan het over neuk hebben. Ik zit er niet okay. voor, Jan Doedel met, met een enorm, enorm draaiboek vol met. Ik dacht dat we het blokje seks al hadden afgegaan. Nee, meid dit was het voorspel. Of... No, okay. ja, en dan moeten we nog bij de deur, de deur wel komen. Dit is niet te geloven. Hé, hey, maar uh, jullie hebben één uh, partner toch gedeeld? O, niet tegelijkertijd, maar jullie hebben toch één. Nee, we hebben op... meerdere partners gedeeld. Oh, meen dat? Maar één daarvan is, de, is, de, is, de, is de, toch. Dat was toch het verhaal? Toch de... ja, ja, ja. God, hoe heet die man nou? Het mag geen naam hebben, hoor. Moscoffiet, Moscoffiet. Het mag geen naam hebben, dus. En, maar okay. daar zijn jullie allebei geweest. En de vraag is natuurlijk... Uh, kijk, ik ben natuurlijk heel jong en, en ik, wil, ik, ik wil ook zo'n oude man worden. Wat is interessant aan hem dan? Waar ruikt hij naar? Chanel Coco Mandrel. Meen je dat Ja, Corel, Mandrel, ja. Nou, dan ja, weten we dat ook weer. Dan weet ik ja. dan weer. Uh, uh, uh, sorry, hoor. Dat weten we dan ook kan We zitten in het programma. Erke gooi je me maar in! Kloot. Jongen, jongen, jongen. Hey Kabouter, kom eens eventjes uit je paddenstoeltje. Als ik zeg, gooi me maar in. Juist. Dames, dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan de luisteraars, het is niet te geloven. Maar wat blijkt, Abro Moscovici draagt Coco Chanel. Wat was het? Coco? Mandril. Mandril. Ach, nog Mandril. één keer, nog één keer dan. <laughs> nou. Ik ben blij dat was... Jan! Wat? Nog één keer. School. Dames en heren, jongens en meisjes, Ze is niet te geloven, maar uh, strafpleiter uh, Abraham te draagt. Coco Chanel, ben ik nou weer kwijt? Mandril. Mandril, mandril. Hey, wa, wacht even, mandril, dat is toch zo'n avond, zo'n ja. roze reet? Wat ja. Oh, ja. hebben jullie met dieren? De berg, mandrill. mandril. Dat, dat, dat gaat dat, ongelooflijk, het zijn beesten, Jan. Ja, echt. Ik ben zo bang voor die vrouw, het is griezelig. Waarom vielen jullie op hem, op die mandril? Ja. Nou ja, we vielen meer over hem. Nee, nee, nee, nee, nee. Waarom, waarom nee, is dat hij gewoon, sexy? Hij is gewoon een uber charmeur. Een uh... uber charmeur. Ja. <laughs> ja. kunnen wij ook een? Ah, Nee, ik willen. geloof het niet. Nee, maar wel. hij heeft ook. Eva Jinek hij heeft hij nu. En jullie zien er ook wel goed uit. En ze dus heeft allemaal knappe jonge dames. En, uh, ja, en uh, hij is zelf al wat op leeftijd en hij rijdt in een hele dure auto. Hij voelt aankomen wat jullie vragen vragen, wat heeft waar? hij dat wij niet dat hebben. Dat hij in een dure auto heeft? Nee, dat weet ik. Maar is, het, is dat ook aantrekkelijk, dat hij gewoon dat hij ook er geslaagd uitziet in een dure auto? Nou, hm, dat hij uh, wel ja, gespanjeerd erbij loopt. Dat is voor veel vrouwen toch wel een, uh, een plus. Ja, Jullie zijn golddikkers genoemd, hè, omdat, je, omdat je dan met zo'n man gaat. Uh, zijn jullie golddikkers? Je wordt hier geknikt, hè? Gewoon ja, een beetje geknikt, maar nee, maar ja, ik bedoel, het is ik vind het altijd zo'n beetje van denk, moet je daar nou serieus op antwoorden? Ja, oh mm. uh, nee, maar uh, kijk, ja, maar wij zijn zo... dus voor de emancipatie van de gold digger. Ja, dus we huh? gaan ook een, een, een nou, belangenvereniging oprichten. nee, maar ik, ik Helpt begrijp de gold digger de winter, doen. juist, maar ik begrijp ja. het moeilijke gedoe niet dat mensen zeggen ja, maar ze gaat voor zijn geld. Nou ja, uh, natuurlijk ja, ga je ervoor. Nee, maar, je ja, maar, maar dat klima. is het precies. Want als een man uh, een man gaat voor een jeugdig uh, uiterlijk en uh, goal nou, Ik wil met zoveel geld gaan hoor. <laughs> ik zou een prima goal-digger zijn, ik sfeer het je. Ja, Echt. maar je kiest kies niet. Dat is niet het waar je een vrouw op uitkiest. Nou ah, ja, trouwens, andersom ook niet hoor. Nee. Maar... In de echte Janne noemen we het Tieten. -bon oké, okay, gaan we niet meer doen. Okay, dus, je nou, ga, dus als een man zegt, uh, ik val op een vrouw met tieten... Ja. dikke tieten, dan is dat helemaal oké. Okay. Dat is helemaal oké. Maar als je als vrouw zegt, ik val op een man met knaken... dan ben je gewoon een slet. En, nee, helemaal uh, niet. Wij snappen het. Wij, wij, wij zijn voor ja, de, wij. de rehabilitatie van de goldigger. Ja, ik vind het helemaal goed. We hopen ook zelfs dat we rijk zijn. Ja, precies. Want Laten we eerlijk zijn. Als dat waar is, en ik geloof dat het waar is... Dan, dan, dan speelde het toch juist mooi op het ambitieniveau van de man. Want anders denk je van, nou ga lekker op de bank, zitten, een beetje seppe biertje bij. Ja. Maar nu denk je, als ik een al lekker wijf wil krijgen, ja, dan moet ik wat voorstellen. Dan moet ik ja. geld verdienen, dan, ja. moet, ik, dan ja. moet ik met ja. mijn talent iets ja. doen. Dan is... moet ik een radioshow is... presenteren. Bijvoorbeeld, dat... of twee of drie. Ja, gooi hem ja. maar in. Schoen. Dames en heren, jongens, meisjes, zegt Janne, Het is niet te geloven, maar Ze zijn net achtergekomen dat alle vrouwen hoeren zijn. Oh. Nou, zeg. Zeg ik dat oh, nou? Ik niet echt, wat een nee, man dat een onaardige man Dat is helemaal niet waar. Maar ik begrijp dat je als vrouw niet alleen naar de bobbel aan de voorkant kijkt, maar ook naar de achterkant. Zou ik ook gedaan hebben? Nee, wij ook. Ik, ik begrijp mijn vrouw dus bijvoorbeeld. Nee, maar ook ik, niet ik wil er toch zeggen. iets genuanceerder over praten. Als je oh. dan toch zo'n item van maakt. Als vrouw, je bent Nuance. natuurlijk heel erg met, voor, met, je, met voortplanten bezig uiteindelijk ook, ja, maar ook wel, ja. ja, dus je nou, wil, uh, uh, um, omdat je, als je eenmaal als vrouw een kind hebt, dan kom je er nooit meer vanaf. Dus dan ben je gewoon uh, zit je vast voor tenminste 16 jaar. Dus je wil dan ook iemand <laughs> 16 uh, jaar, tenminste, nou, maar, ja. voordat zo'n kind op ja. eigen benen kan staan. Ja. Dus dan wil je daarbij wil Niet je uh, het liefst een levenspartner die een beetje uh, solide is. Of ja. Als die levenspartner dan weer de haaspad neemt, dat hij in ieder geval iets achterlaat, zodat je dan dat kind ook leuk kan opvoeden. Ja. Dus het is allemaal, um, het is allemaal pure overlevingsdrang ja, maar voor vind... het nageslacht. Nee, maar het is alleen maar goed, joh. Ja, ja toch? Ja, nee, maar jij ja, bent ja, moeren. Het dus nee, dat is, van, nee, nee, nee dat, is, ja. dat is ook heel onaardig. Dat ben jij. En, dat, uh, uh, Kijk, maar dan dan en laten we uh, ook even zeggen, ik bedoel, dit is natuurlijk ideaal in een ideale situatie. Maar in praktijk lukt het ook niet altijd. Wat? Om een man met heel veel knaken. Ons is het namelijk uiteindelijk niet gelukt. Ja, je man is arts, joh. Die, die, die, die zitten toch niet voor beukenootjes die mensen te opereren? Ja, en dan oh, zo maar maar, maar, maar, ja, ja, maar, maar we, we hebben het niet over gegroten. Serieus, grotten. vies, nee, ja, over. Wat doet hij dan? Wat is, Goor, het is nog niet een verpleger of zo. Het is wel een beetje sneu worden. dat. Hij, ja, hij werkt in het ziekenhuis. Ziek <laughs> ja. Denk ik een hersenschirurg, weet <laughs> je wel. Duil, staat die lul, staat er gewoon even van die poepdozen op te ruimen. <laughs> nee. Hij werkt in het Slotvaartziekenhuis op de intensive care. Oh, oh dus hij kan wel wat. Ja. Hartstikke mooi. En de jouwe, die knappert. Wat doet die? Die werkt voor de EU. Die is bezig met een... Monetaire unie. Ja. Nee. nee, die zit in Georgië en die woont in Georgië voor een jaar. En die is daar bezig met een missie. Mag ik even afweten waarom jij met een man gaat die in Georgië woont? Wat heb je daar nou aan? Liefde, ja, Jan. Dat, ja, dat, Liefde? Nee, ja, ik zou het ook niet doen. Maar... Ah joh, weet je wat? Ja. We praten straks je, met jullie ja, verder ja, als jullie daar zin in hebben. Want? Uh, want ja, dat is eigenlijk gewoon een concept. Ja, dat we ja. het verder praten. Dus het ook zou ook wel in. leuk zijn als je daarmee dus ja, blijft nou, je zitten. Neem gewoon zo'n stukje champagne. je dus meedoen hoor. Ik, nee, ik moet hem nee, op bek houden, Jan. Je kijkt je een Ja, ik moet namelijk mijn minst favoriete stukje tekst van deze hele show uitspreken. Oh nee, het radiospel. Je bent pas een echte show als je iets weggeeft. Dus daarom hebben wij nu één weggeefmomentje. U kunt gaan bellen met 0800-121. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Zucht. Het echte Jannen Radio Spel. Ja, het enige echte spel gemaakt door de enige echte van jongeren die wij hier bij, bij Polen hebben. De Tekkenbout, de verticaal uitgedaagd, die heeft wel lekker zitten knippen en plakken thuis. En zoals ja, u, ja, u kunt hem herkennen aan, aan de waanzinnige slechte breekjes. Maar goed, wat maakt uit. Ik leg wel één kruid wat het is. Uh, het citaat uh, dat je straks gaat horen: dat zit in de. Ja, dat is één citaat en er zitten dus drie nieuwsfeitjes in. Ja, bedoel ik dus dat je zegt. Onherkenbaar oh, oh, gesleuteld. Ja, precies. Uh, uh, nou, nou, uh, uh, uh, uh, nou ja. dat feitje dat... Nou, In ieder geval drie feitjes moet je herkennen. En wat ga je, binnen, Jan? En welke drie, uh, wat is. Uh, wat kan je, winnen, Jan? dat nou, ja. is niet je, je kan niet alleen het nieuwe eh, enige echte echte enige echte echte echte enige, ja. echte, echte, echte, echte, echte shirt winnen, maar ook vanavond het voor de weggeeft. Het enige, is niet te geloven. Wat wil de vrouw? Door in en meer van de broeken. Juist. Gemaakt en belangrijke gids. Het boek van de dames. Yes. Geef wij gewoon weg. Dus je kan niet alleen het <achtrel juris> enige echte. Ja, Ongelooflijk. Ik ga yeah. ook nog een boeken bij en binnenkort weet je dus wat de vrouwen van ons willen. Nou, daar nou leuk. Zo we dat ding nu. Oh jee, ja, je moet bellen naar hoor. Uh, ik krijg straks een Tia Maria Golden Brown, jongen, met een geschreeuw van me. Ja. altijd is een vrouw in de studio, dat ga ik me aanstellen. Het is niet Onwijze de geval. Nou, uh, laat me horen. Gelukkig en De grootste we... winnaar, ja. of de grootste nieuwe binnenkomer eigenlijk, is Robert M. zijn droom, vliegen als een vogel. Oh God. nou. Dat is de Robert M. Daar gaat gedoe opleveren. Nou, nog één keer dan. En de grootste winnaar, of de grootste nieuwe binnenkomer eigenlijk, is Robert M. zijn droom, vliegen als een vogel. Nou. jij enig idee? Meid, uh, ben je gek. Jasper! Ja! Ja! <laughs> hey! Of oh naar het je! Wat zeg je? Of, of uh, naar. Of naar? Ja, dat heet hij. De, de, ja, en verder? Het, oh, of... het uh, spelletje was Dat was toch het spelletje, de vraag, toch? Nou, het zijn uh, drie uh, nieuwsfeitjes, uh, Jasper. Mm, je hebt er nu op één. Een rijtje. Op zich, ja. Ja. Oh, uh, is het multiple choice? Nee. Jasper? Oh. We nee. gaan even naar Bart. Dag Bart. Hallo, Bart. Hoi. Hoi Bart, hoi. Ja. Geef even snel deel ja, voor het spelletje af. Ik ben niet van de club. Dus uh, even kijken hoor. Uh, nou, die, die ene gaat over het hotnaggetje. Uh, Vliegen is volgens mij de, tot de, de, de ruimte, ken ik, commercieel. En die derde weet ik niet. Ik zou niet eens weten of je de goede antwoorden geeft, want ik versta je gewoon niet. Maar uh, ja, ik denk dat ik even naar. niet... Dankjewel Bart. Dag Joeri. Hey, Janne. Hey, zeg eens even welke uh, drie uh, feitjes erin zitten, dan kunnen we verder met het spel. Ja, we verder Ja, doen, ja. Uh, Robert N. Uh, met zijn spolting. Ja. ja. Uh, het, het, het vliegen naar Mars. Ja. ja. En die andere. Ja. Helemaal goed! Gefeliciteerd! Je krijgt de enige, echt hele <laughs> nou, nou, boek van dan, dan, dan, dan, dan, dan. alle drie. Echt alle drie. Fantastisch. Uh, uh, zullen we uh, een keer weer een plaatje draaien? Gaan we pla oh, een plaatje draaien? Ah, maar! Weer, is Jeremy van Pearl Jam en waarom draaien we die, Jan? Nou, de drummer die wordt vandaag 49, van harte gefeliciteerd, mede namens Fem en meer. Met je Cameron, ja. Nou, goed. Dat was, net, dat was net om te weten. Vandaag uh, wordt even belangrijk nieuws nu. Oh ja. Vandaag wordt in Egypte de eerste ronde van de parlementsverkiezingen gehouden. Ondanks de rellen op onder andere Tayyiplein wil de Militaire Raad namelijk gewoon dat die verkiezingen doorgaan. Ja. We praten hier verder even over met politicoloog Alexander Hammelburg, gespecialiseerd in internationale betrekkingen. Jazeker. Goedenacht. Goedenacht. Goeiedag, goeienacht. Nou, uh, vertel het, de verkiezingen zijn vandaag. Valt er eigenlijk wel beschouwd wel iets te, te kiezen voor de gewone Egyptenaar? Er valt ontzettend veel te kiezen voor de gewone Egyptenaar. Um, het probleem is zijn de verkiezingen nog wel uh, betrouwbaar. Dat, ja. uh, dat is nu de vraag die speelt. Uh, partijen genoeg, ook heel veel verschillende soorten partijen. Uh, maar de vraag is hoe, hoe uh, zullen de Egyptenaren zelf uh, het hele proces zien? Want er zijn nu heel veel... Uh, dingen gaande die, die, die het uh, imago van de verkiezingen zelf uh, in gevaar brengt. Ja, want er wordt heel erg geknokt en, en, en ruzie gemaakt uh, uh, en ja. uh, pleinen weer schoongeveegd. Maar uh, goed, die Mubarak is nu weg, maar het is van een militaire dictatuur uh, gegaan naar een militaire dictatuur, toch? Er is toch ja, helemaal niks democratie aan? Inderdaad. Er is geen revolutie geweest, uh, zoals ook politicologen dat zeggen. En dat, dat, dat uh, zijn geen woorden die je graag in Egypte zelf op straat gebruikt. Nee. Maar uh, van een revolutie is geen sprake... Het leger heeft Mubarak laten vallen ja. um, en, en is aan de macht gebleven, zo simpel is het. De minister dus, dus... van Defensie, die twintig jaar aan de macht is geweest onder Mubarak, uh, leidt nu de militaire raad. Dus de vraag is nog steeds, valt er dan eigenlijk wel wat te kiezen? Want in een dictatuur iets kiezen is hartstikke leuk, maar een beetje zonde van je tijd. Nou, de militaire raad zal natuurlijk zeggen, ja, er valt wat te kiezen en wij garanderen de, de nieuwe gang naar een, een democratie. Uh, waarbij de rol van de leger natuurlijk wel erg belangrijk blijft. Ja, want het is nog best nog een heel pad, heb ik begrepen. Hè? Want uh, er zijn er nu verkiezingen... maar het hele proces tot aan een compleet democratisch ding is pas anderhalf, twee jaar, is het niet? Ja, dat klopt inderdaad. Ze hebben nu onder druk van de afgelopen demonstraties op het regierplein wel uh, de presidentiële verkiezingen naar voren gehaald, naar juni 2012. Dat stond eerst gepland voor eind 2012 of zelfs begin 2013. Uh, uh, onder de grote druk van die protesten is dat dus nu uh, vervroegd. Maar uh, volgens de, uh, de demonstranten, is dat niet genoeg... Uh, en moet er veel meer gebeuren. Sterker nog, zij eisen: het vertrek van Tantawi en de gehele militaire raad. Ja, maar uh, gaat nou, dat ooit gebeuren? Uh, nee, dat gaat niet gebeuren. Nou, het leger lekker. zit uh, stevig in het zadel, dus dat, uh, dat kunnen ze vergeten. Dus Arabische uh, vragen... lente kunnen we een streepje doorheen zitten... Ja, uh, ja, of een hele lange Arabische lente, dat misschien nog. Ja. Maar uh, ja, nee, dat, dat is inderdaad... Uh, maar wat is uw inschatting? Uh, die, die, die, die militaire regimes hebben de akelige gewoond... om inderdaad niet vanzelf zonder slag of stoot opzij te gaan. Aan de andere kant, kun je, kun je vermoeden dat hier iets gaat worden... Waar de, ja, nou ja, zeg maar dat ze een heel lang, net zoals in Marokko misschien wel ziet... een heel erg langzaam proces van democratisering... en dat die mensen van nou, Turkije... In vroeg, nou niet ja. Ja. Ja. Nee, is uh, uh, in Marokko en... is echt een heel ander geval dan Egypte. In uh, Marokko heb je al, al heel lang een, een langzame verandering... Een politieke verandering... en elke ja. keer wordt er een beetje water bij de wijn gedaan. Wat er in Egypte is gebeurd dit jaar is natuurlijk wel heel groot. Dus de geest is wel uit de fles. De vraag is alleen welke kant gaat het op... Uh, Marokko gaat het geleidelijk aan. En Egypte hebben we werkelijk waar geen flauw idee. Ja, okay. Er, er wordt heel hele tijd geroepen van... Uh, oh jeetje, de, de moslimbroederschap uh, komt aan het bewind. Uh, worden ja. ze zo groot? Dat wordt de grootste partij. Alle ja. opiniepeilingen oh wijzen jeetje. dat uit. Oh jeetje. Dus, dus, dat is nou, niet best, ja, hè? Oh jeetje, dat weten we ook nog niet. We hebben hetzelfde gezien in Tunesië, ja. waar de islamisten ook het grootst zijn geworden. En ze propageren toch uh, het uh, gematigde geluid. Uh, dus, dus het is toch maar de vraag... welke kant zij op zullen gaan... Ja. Economisch gezien bijvoorbeeld zijn de islamisten vrij, uh, vrij um, uh, van het midden. Hè? Dus ze zullen ook niet zo snel de banden met het buitenland uh, uh, afsnijden. Uh, de economie zal in die zin niet zo heel erg veranderen. Ja, daar ben ik niet zo ah, bang voor, voor, economisch. Ja, precies. Nou, niet alleen mensenrechten ook, maar, maar uh, als het allemaal iran light wordt, nou, dan, uh, ja, dan wat hebben we er dan nog aan? Dan hadden we ja. beter die Hufter uh, in het zaal te kunnen houden. <laughs> Nou, zij zullen dat zeker, zullen dat zeker ontkennen. Um, ook de Freedom and Justice Party, zoals dat heet, um, um, uh, ontkent dat zij een, een Iraans model voorstaan. Yeah. Dus uh, dat, dat, dat zal niet gebeuren. Um, de vraag is alleen wat er wel gaat gebeuren. Hè? Hoe ze die grondwet zo kunnen aanpassen met kleine, kleine handige trucjes, yeah. waardoor uh, het toch echt een islamistisch gezien wordt. U, uw hond blafde net even, klopt dat? Mijn hond? Nee, die heb ik niet. Misschien oh. van mijn buren. Oh, dat, dat, dat was de heer van de buur. Mm -hmm. eh, eh, eh, eh, vandaag dus verkiezingen. Eh, wordt dat een bloedbad? Nou, dat is wel heel erg de angst op dit moment, inderdaad. Eh, niemand weet het precies wat er, wat er vandaag gaat gebeuren op het Tragierplein. Eh, eh, vooralsnog lijkt het vrij rustig, maar Kantavi heeft heel duidelijk te kennen gegeven. Wij zullen garanderen dat de verkiezingen... ...ordelijk verlopen en we zullen daarvoor niets schuwen. Ja, ze zullen, ze zullen absoluut, uh, ze, zullen, ze zullen waarschijnlijk wel ingrijpen. Um, ja, en, en ze hebben de verkiezingen ook elke verkiezingsdag nu verdubbeld. Dus in plaats van uh, verkiezingen op één dag, zijn het in twee volle dagen. Ja. Dus er is ook een vreselijke angst dat er s'nachts als die uh, kieslokalen zijn gesloten... Uh, ...dat de papiertjes worden vervalst, dat er van alles gebeurt. Ja, daar zijn ze en goed in, hè? Het vervrouwen Nou... Lekker, ja, ja, ja, het begon ze ja, zo leuk. Ja, ja, ja, Hier in, in, in Den Haag stonden ze, geloof ik, uh, bij GroenLinks en dat soort partijen... Uh, de shiitake te dansen, omdat er eindelijk Rabies lente, één groot feest... democratie, ja, mensenrechten, vrouwen ja. konden hun sluies afgooien. Bleek ja. allemaal een beetje, nou, laten we zeggen, volbarig nonsens. Het van optimisme in januari en februari was erg volbarig. Uh, en ook de roep dat er... Dat er democratisering zou zijn in het Midden-Oosten. Allemaal daar, daar lijkt het niet. Daar, nou ja, misschien is er, er is zeker politieke transitie. Of dat, een, of dat een kwestie is van democratisering. Ja. Dat durven wij allemaal nog helemaal niet te zeggen. Um, uh, het, het, het neigt er een beetje naar. In Tunesië is het wat succesvoller geweest. Uh, in Egypte. Moeilijk te zeggen. Heel ja. moeilijk te zeggen. En in Syrië is er bijvoorbeeld toch helemaal geen sprake van. Nee. Dan? nou ja. ja. Dat is die hond weer van de buren. Ik word een gek van dat beest. Nou, ja. Het is, het is, het is, ja. Ik ja. begrijp dat u het ook niet kunt helpen, meneer Hammelburg. Maar we blijven een beetje onbevredigd gevoel achter. Anders dan jij erin. Ja, dat heb ik vanavond al de hele avond. Ja. moet ik eerlijk zeggen. Ik ja, ja, ja, ja. ja, had je... toch eigenlijk gehoopt dat u zou zeggen... van, Nee, dat komt helemaal goed met ja. Egypte. Of helemaal toppie. De... Maar ja, ik begrijp ja, sorry, ook wel... Jongens. U kunt oh het ja, ook doen. ja hij maakt niet in, ja. in ieder geval uh, Alexander Hammelburg, ontzettend ja, bedankt uh, en slaap bedankt. lekker hè ja en, en uh, geef en een, de uh, de hond ja. de buren een bordje. laten we hopen dat morgen uh, toch een uh, doe ik ja doe ik rustig op ja ben dag ben ja. Ja, dag tot ziens dag, dag. dag. echte jammer. Ja, ze weten dus alles of niets over mannen. Dat gaan we zo uh, nog eventjes te weten komen. Maar hoe zit het met de kennis over vrouwen? Want ze beweren de sleutel in handen te hebben. Tot het hart en de slip uh, van de vrouw uh, van onze dromen. Uh, we zijn benieuwd. En we praten namelijk verder met uh, Mirjam van der Broeken. En Vemmetje de Wind, de schrijvers van het boek Wat wil de vrouw? Nou. Pak een beetje, Jan. En als ik jullie boek zo lees, hè, dat heb ik dus gedaan, althans die pagina... dan zeggen jullie heel vaak dat het eigenlijk best heel makkelijk is... een vrouw versieren. Maar goed, dat op, Jan. Ja. Toch moet de ideale man volgens jullie, en ik citeer... Oh God. ...goed kunnen luisteren, er goed uitzien... verzorgd en schoon zijn, niet gierig hebben, maar wel geld hebben. Gestudeerd hebben en goed in bed zijn. Kinderen willen humor hebben, sociaal zijn ja. en spannend, stabiel en romantisch. Zich willen ontwikkelen, jullie aan kunnen, zelfverzekerd zijn en manieren hebben. Lief en verzorgend zijn Jezus. en zijn leven op orde hebben. Nou, ik had zoiets, zullen we ons dan maar thema gaan verhangen, Jan. Ik heb er nog eens een paar keer naar gekeken. Ik heb niet één punt. Nee. <lacht> nee, dat geloof ik niet. En stond er jou nou. Jij bent toch ook lief en verzorgend? Nou. <lacht> En humor heb je ook alvast. Die heb je ook al in de pocket. Ja. Ik hoop dat Maar dat we jullie wil, naar... hebben er maar vier nodig. Ja, we oh. hebben in het boekje gezegd dat je, er, als je, dat je blij mag zijn... als je er drie kan afvinken. Ik hoop ja. dat jullie een beetje naar het goed uh, in bed uh, zouden toepraten. Hoe weet je? <laughs> ja. Nee, nee, ja, nou, maar dat, dat is dus een ding. He, het ding. Je heb het nodig. In dat boek, hè, Jan, even een soort algemene observatie. Algemene meen. observatie, dames ja, en te... heren. Is, is, is, het wordt constant gedaan zoals het allemaal ontzettend makkelijk is. Terwijl echt niet van, jezus. Het is niet te doen. Wat een, ik, ik, ik, ik geef het op. Maar nee. wat vinden jullie dan zo maar... ingewikkeld aan vrouwen? Nou... Alles. Dus je moet er zo veel voor doen. Wij, wij zijn zo makkelijk. Bij ons, tegen ons zeg je van... Nee, Seks. Ja. Ja. ja. Goed. Femmetje. En dat is eigenlijk wel makkelijk. Ja. Ik ga het even uitleggen. Ja, Doe maar. Zal ik doen? Femmetje. Ja. Ben jij wel eens in China op vakantie geweest? Nee, maar dat uh, ga ik nu wel doen. Ja. Dus je gaat naar China op vakantie. Je loopt daar door een of andere, een of andere raar gebied. Daar zit dus een vrouw met twee tanden en spleetogen voor een hutje. En daar vraag jij aan, euh, zeg mevrouw, maar, is het uh, toilet hier in de buurt? Hè, want ik moet nodig. En dan zegt uw vrouw tegen jou. Ja, die die, omdraai. ik me verhaal aan woon. Stel jij in je roep te pissen, want je snapt er gereed van. Nou, dat hebben wij zelf qua communicatie met jullie vrouwtuigen. Okay. Wij snappen het niet. Het is echt of je met een of nee, andere Chinese in een, Ja, echt. Ja, nou, als... Ik heb een aardige vrouw en we zijn al vijf jaar met elkaar... en we zijn bloedgelukkig. Nou, maar, maar zeg even, wat, maar zijn je, wat zijn de grootste issues tussen jullie? Wat zijn de... Wa, wat... Ja, hou eens even op, Dan kan ik hier toch niet vertellen? Nee, maar ik bedoel, wat levert soms wrijving op? Communicatieproblemen. Nou, zie kunnen... je? En dat... Ja. Uh, daar zijn dus die boekjes voor. Ja, nee, begrijp wat ja, dat dat het nu... Het verkoop is, eigenlijk, is, niet. is eigenlijk gewoon... Nee, dat, nee, dat, helemaal niet. Wij zijn ja. makkelijk, jullie moeilijk. Ja, dus juist. dat zou zo ons handig ja, zijn. Maar je onthandes. kunt ook zeggen, ja. jullie zijn simpel... Ja, zijn we en wij proberen net wat... Interessanter te maken, ja, maar het is moeilijker. Het is ja. niet interessant, maar voor jullie is het moeilijk, maar voor ja. ons is het gewoon wat meer diepgang. Nee, maar het is oh, uh, en naar beide kanten moeilijk als je gewoon een beetje je wil verdiepen in, in wat er hoe het werkt ja. in uh, het brein van de andere seks, dan is het ja. allebei niet. Moeilijk. Ja, kijk en, en ik denk ook dat jij zegt van ja, het lijkt allemaal heel makkelijk, maar het, het kan ook heel makkelijk zijn. Want ik bedoel, wij hebben bijvoorbeeld gewoon behoefte aan uh, een gesprekje. Ja, als je ja, dat thuis is, komt Dat van is, is ook heel moeilijk. Respectie. Nee, oké. Okay. Nee, maar goed. Oké, okay. ik probeer even dan... Maar uitge... over dan, bijvoorbeeld? Nou, dat, dat maakt, niet uit, ja, maakt Het maakt helemaal niet uit. Hoef je nee. helemaal niet druk over te maken. Dat bepaalt die vrouw. Dus je hoeft ja. alleen maar te luisteren. Ah, zelfs. Ja. Ah, ja. Ah, ja. Maar het probleem is dus... Heel ah, ja. veel mannen komen dan thuis. Gaan op de zitten. Pak een biertje. Nee, en willen niet gaan doen. achter de krant zitten. Ja. En hebben echt zoiets van... Nee, nee, nee, nee. nee, nee stoor mij niet. Maar als je nou gewoon even zegt tegen je vrouw... Schat, ik zit even tien minuten achter de krant en Feen. daarna gaan wij even praten. Mag ik helemaal van de noodrem trekken? Nee nee, nee, nee, nee. Jan en is ik wilde weten hoe we een vrouw kunnen versieren. Jij begint erover dat je ja. thuis komt hey, op de bank. Nee, ik heb het, het over een communicatieprobleem nee, in het huwelijk. Oh. Dus ik probeer jou te helpen. Ja. Oh, nee, maar ik, maar, maar ik Dus luister nou ik even. Oh, naar. Nou, ja. Dus jij komt thuis. Ah, ik luister ja, ja. Ja, ja. En dan ga je gewoon, zeg je even tegen je vrouw: luister over een uur of zo, maakt niet uit hoe lang. Ga ik even met je praten. Dus zijn we helemaal rustig. En daarna ga je gewoon 15 Gast, minuten. Ik moet eens proberen tegen mevrouw Hemiskerk te zeggen: van... Schat, ik praat over 10 minuten wel even met je. Nou. Sta ik bij de roosjes aan te kloppen, de volgende dag mag ik op zolder slapen. Dankjewel. Want hoef ik echt niet te proberen. Ze komt thuis om 6 uur is het vrees nog niet klaar. En ze begint al met bellen. Tegen de tijd dat ik van de werk gaat. gaat, gaat ze mij bellen. En dan belt ze me op en dan heb ik de telefoon schouder. En moet ik tegelijk ook koken, maar ze wil het verhaal. Nee, ze wachten tot thuis is. Ze is de hele weg naar huis al aan het bellen met me. En alles aan het vertellen. Maar dan kun je toch gewoon luisteren? Je hoeft helemaal niet eigenlijk iets te zeggen. Nee, Dat is wel een goede tip, Jan. En weet je waar ik nou altijd mee zit? Want ja, nou. Ja, nu we toch zo lekker vrij zijn, ik denk dat we straks ook gewoon... Uh, ja, door de warmte hier ook misschien wel... <laughs> wat kleren ja. uit gewoon. Uh, precies het ook. Ook, ja, hè, zo. Het ik doet, gaat. gooi nee, mijn sleutel nee, vast nee. in het midden. Gaan we even, even. Nee, maar... Uh, uh, uh, jezus, wat een lang intro. Oh. en Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Ik weet het niet meer. Daar kwam zeker iets anders op in je gedachten. Nee, oh. nee het, ging er naam, het ging er namelijk over... Eh, je, je, zag je, je zag je, je borsten, zag je. Ja, je weer. zat weer aan seks te denken. Ik zag ja. Het. ja, dat klopt. Jan, stel een vraag. Ik, ga eventjes, uh, ik duik eventjes in, uh, in, in de Twitter. Nee, nee, maar wat ik bedoel, dat is weer zoiets. Dus, Oké, okay, moet je even praten. Nou, even praten kan ze dus ook niet, hè? want je moet, je moet ook niks terugzeggen. Inderdaad, dat moet wel, moet minstens zeggen. Mm -hmm. Aha, oh, ja, nee, nou, maar echt. dat is niet echt oh, iets zeggen, oh, toch? Nou oh, ja, het vereist wel concentratie. Maar, je, je kan niet helemaal, zeg maar, zonder concentratie. Nee, maar je moet we wel half weten wat over gaat. In ieder geval, stel je voor dat je gewoon echt geen zin hebt om te praten, want dat kan, want dat hebben vrouwen ook wel eens, dan is het in ieder geval handig oh ja? dat je, ja, ja, zelfs vrouwen oh. hebben dat, oh. dat je gewoon even uitlegt, ik, heb, ik voel me even niet zo goed, of weet ik veel. Uh, ja, ik, heb, ja. uh, ik heb even wat tijd voor mezelf nodig. Dus ik voel me prima. Maar ik Het heeft niets met jou gezeur. te maken. Nee, nee, nee gezeur strak... gezeur is meteen heel suggestief. Alsof ze zeurt. Oh, als, ja. je, als je maar blijft, gewoon de, de lijnen open blijft houden en blijft communiceren, is er niks aan de hand. En plus dat je, je gewoon moet realiseren dat de vrouw gewoon meer woorden nodig heeft dan een man. Een man heeft er geloof ik 7000 nodig. Nou, dat is wel een beetje op. Na 7000 nodig voor wat? Om de dag door te komen. Oh, meen je dat nou? Oh, Om ze dan gelukkig nou? te Oh, Jij 70.000, Nee ja, ja oké okay, jij misschien maar, wel... maar een vrouw is voor 20.000, zeg maar drie keer vrouw. zoveel. Je bent dus geen wijfje. Ja. Ja, eigenlijk ben ik drie wijven in een vreselijk mannelijk lichaam. Dat is ook leuk. Ja. Ja, je moet je je, moet je leven maar doorkomen. Hé, hey, trouwens, allemaal leuk en aardig hoe dat gesodemieten met de vrouw thuis en hoe je dat allemaal doet. Maar daar gaat het niet om. Uh, hoe krijg je zo snel mogelijk een vrouw in bed? Dus, dus niet je eigen vrouw, want dat weten we nou wel, dat is gewoon een dikke portemonnee. Maar gewoon, je, je komt aan de bar, je ziet een wijze beep bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, met blond haar en een grijze sweater uh, aan, bijvoorbeeld. Oh, uh, <huch> schouder! <laughs> ja hoor, nou, ja, ik krijg een verandering Dit is dus dit is dit, dus dit, dit, dit, dit, zo uh, zo U kunt nu de webcam aanzetten, dames Zo dames gaat in, in werkelijkheid nooit, Jan. In werkelijkheid krijg je van 40 meter krijg je een krip op. Ik krijg het helemaal... Gaat het goed met je, Jan. Nou, ik doe even de knoopje open. Hoe krijg je een vrouw zo snel mogelijk in je bed? Nou, je gaat in ieder geval met heel veel zelfvertrouwen... met je op haar Ja, hoe dan? Tuurlijk. Hoe verhalen wij in gods met zelfvertrouwen? dat was... Dus sommige mensen hebben, zijn daar. Jij bent daar gezegend ja, van natuur, jij ook. Ja, ik ontzettend ja, van kunnen dat. Nou, sorry, maar echt... Ja? Je moet, Weet wat ik je wat je moet doen? Anders doe je alsof... Ja, luister ja. naar mij! Jullie doen ja. ja. alsof je zelfvertrouwen hebt. Hallo, we hebben zelfvertrouwen. Ik stik van de Maar Wat je moet ook doen, je moet gewoon observeren hoe andere mannen doen. Je moet gewoon heel veel kijken hoe andere mannen vrouwen benaderen. En dan zie je ja. gewoon direct waar het misgaat, jou of nee. Maar nou, daar kun je ik heel veel kijken, van leren. Ja. Doe, eens, wat? doe eens voor. Oh, maar ik ben helemaal niet onzeker. Joh. Dat ja, maar waar. doe eens voor dan. Kijk, wat, weet je wat het verschil is? Uh, kan jij dansen? Nee. Kijk, en dat is het verschil. Mannen die kunnen dansen, die zijn nooit onzeker. Want als jij als man kan dansen... Dan, ja, dan, dat is wel een ja, dat enorme... Is, dat dacht ik. Ja, ja, dan kun jij ik dansen. Het. Als een gek. Nee, Ja, nee, maar echt. Met echte fucking moves. Echte Stijl dansen? Kijk. Nee, joh, gek. Nee, nee, nee. Uh, gewoon hartje uh, gedoe. Uh, hip, uh, ja. hip dansen. En dan... Uh, ik? Dus dansen is ook. Dan kan jij je je, En dan moet je ook nog uh, ja. ervoor zorgen dat zij niet de indruk krijgt dat jij uit bent op seks. De daad. Dus je. Oh, nee, Je moet ook zeggen dat daar, dat, jou, dat, dat jou niet zou interesseren. Dus dat je daarmee je wil. namelijk nou wil eigenlijk graag een goed gesprek. En dat betekent dus feitelijk dat je heel erg naar haar moet luisteren. En haar gewoon vragen moet stellen zodat zij over zichzelf kan praten. En dat ze denkt, hé, hey, ze is geïnteresseerd in mij en niet in seks. En dan raakt zij geïnteresseerd in seks. Dus ik ga naar een vrouw toe, terwijl ik haar wil neuken. En dan doe ik alsof ik een goed gesprek met haar wil. Ja. Dat is totaal ongeloofwaardig. Nee? Ja, hoe, hoe doe je dat dan? Nou, Wat doe je dan Nee, op. je stelt gewoon een vraag en uh, Dan trek je gewoon één laadje open. En dan komt die hele kast uh, met informatie. -compten... Ik stel al gewoon een drie kwartier een vraag. Maar uh, dat laadje is nog steeds niet open. Je zegt alleen maar ja of nee. Nou, nou is We zijn jou heel erg aan het Zitten helpen. Zitten ontzettend bij het glimlachen. Ze zijn al aan het spiegelen. Ja, maar zijn ze altijd jouw gedrag ja, ja. nabootsen om, uh, Echt? Hè, om ja, in een de smaak te vallen. vallen. Ja, wij doen nu ook vallen. heel erg Ik zit in een flesje naar je. Ja, ja ik dat... had bijna mijn vestje uitgedaan. Echt waar? Nou ja, ja. Wacht, ja, Het is al gaande. Maar dat is een halverwege. Leg dat eens uit. Nou, dat, dat, dat moet je doen. Dat is het kopiëren van gedrag, dat vinden mensen dan lekker voelen. Zo van: oh, hij hey, gedraagt zich hetzelfde als dus ik. Ik zit dan nou ook zo snel te praten omdat ik met Omdat een soort tweede Jan roos probeert te worden. Natuurlijk. Maar dat betekent dat je dan om me valt? Nee. Ik heb een voorbeeld. Ik denk, als Jan Roos uh, weet je wel uh, een soort symbool is... kan ik het ook zijn door Jan Roos na te doen. Dan maar dus als je weer... dus een vrouw uh, spiegelt... of zij spiegelt jou, dan heb je beet. Ja. Nou, beet, dat ja, vind ik is. wel. Ja, dat spiegelen dat vind ik allemaal zo ingewikkeld. Als, het, als, het, als je echt een gezellige tijd hebt met iemand... een goed gesprek, dan let je daar helemaal niet ja, maar je, heen, je, Ik heb in jullie hoofdstuk gelezen over hoe je op een vrouw afloopt. Dat is wel nou, een drama. Kom op, Jan. Dan moet je dus helemaal met een... Openingszin. Nee, nee dat juist, juist niet. niet. Nee, maar ja, dan zeg je, dus moet je gewoon zeggen: Goh, uh, zag ik jou niet op het huiswarmingfeest uh, van Hans en Monika vorige week. Ik ja. ja, dacht dat ik naar iemand toe loop en zeg van... zag ik jou niet op het huiswarmingfeest nee, van Hans en Monika moet, vorige nee. week... terwijl ik weet dat ik helemaal geen Hans en Monika ken. Ja, maar en je moet niet... Ja, grappig. Ja. Je moet in ieder geval niet... doen. Nou, ken je Hans en Monika niet. <laughs> nee. Ja, je hebt van die geëikte ja, ja, Wat, wat zeg je wel? dan wel? Ik vind ik echt, nee, nou, nou, je moet. mag je, moet je gewoon... even wat vertellen? Als ik de hoofdredacteur van de Playboy was... Wat voor openingszin heb je nodig, vriend? Je gaat alleen eens. zegt zo, meisje, laat <laughs> eens even kijken. Want misschien kun je wel in mijn blaadje en ik betaal een ton. Nou, <laughs> toch? Of niet? Ik moet nee. niet altijd gelul komen. Zeggen ze ze top, ja, dus je dan. Wat zeggen ze? Dat zou ik ook inderdaad niet als zeggen. eerste... Nee, nee, nee. We nee, zijn wel helemaal volgeluk. We gaan even naar het journaal. We zijn straks weer bij de tweede uur van Echt. Jan, met Febbetje en meer Rian.